Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan het OM ligt, gaat de verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen levenslang de gevangenis in. Begin vorig jaar doodde Richard K. het echtpaar Sem en Ineke na een langslepende ruzie. Het OM zegt dat K. volledig toerekeningsvatbaar was toen hij dat deed. Je Bo Heimessen. Hij is tot de tanden toe bewapend, zo zei de officier het die ochtend naar Ineke en Sem toegegaan. Hij had meerdere illegale wapens bij zich. En heeft de twee geëxecuteerd. Zo noemde de rechter het ook. Het motief was helder. Zo zei de officier. Hij riep direct na het doden van Sam Klootzak. Nu kun je mijn gezin niet meer kapot maken. En dat herhaalde hij meerdere keren. Heeft hij ook online op sociale media gedeeld. En uit onderzoek in het Pieter Baan blijkt dat hij ook toerekeningsvatbaar was. Want ondanks dat hij al eerder een herseninfarct heeft gehad. En uh, Tia's, vorige week nog, um, was hij toch toerekeningsvatbaar. Dus vandaar levenslang en geen TBS. Zo'n advocaat is het daar niet mee eens. Die zegt dat Richard K. in een opwelling handelde... en door meerdere stoornissen niet toerekeningsvatbaar was. Meer dan 350 rabbijnen en tientallen Joodse kunstenaars en activisten... hebben een grote advertentie geplaatst in de New York Times. Daarin spreken ze zich uit tegen de Gaza-plannen van president Trump. In de tekst staat onder meer... Joodse mensen zeggen nee tegen etnische zuivering. Trump zei eerder dat Amerika de Gaza-strook wil overnemen... en dat de 2 miljoen Palestijnse inwoners... geen andere optie hebben dan te vertrekken. Jordanië en Egypte zouden hen dan moeten opnemen. En een Belgische influencer heeft zichzelf in de nesten gewerkt. Megan de Saver werd bekend in het tv-programma Temptation Island... en verdient tegenwoordig haar geld met een eigen kanaal op OnlyFans. Waar belasting betalen vindt ze maar onzin... vertelde ze een tijdje geleden al in een podcast. Nu weet je dat is als je... Je belastingen aangeeft voor Onlyfans en zo ben je direct de helft kwijt. Dat vind ik gewoon oneerlijk. Want zeg maar ik... iedereen heeft zeg maar in Maar je moet die belasting nee. toch betalen dus schat. Maar... Ja maar weet je, ik was sowieso al van plan om naar Dubai te verhuizen. Mijn broer zit daar nu al en daar is het gewoon belastingvrij. Dus ja. De Belgische Belastingdienst heeft de podcast, podcast nu ook gehoord en denkt er toch echt anders over. Ze willen dat Megan alsnog 50.000 euro aftikt. Ook kan ze een boete en een celstraf krijgen. Het weer vanavond kan in het zuidoosten wat sneeuw vallen. Vannacht vriest het op de meeste plekken. Morgen veel bewolking, soms ook zon bij max 3 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu een dozijn files. De meeste leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. De grootste uitzondering is de A7 van Zaanstad naar Hoorn... Dan loopt het namelijk vast door een ongeluk. Tussen de afrit bij de Wormer en Avenhoorn doe je er 20 minuten langer over. Er staat 10 kilometer file. De linker raarstok is dicht. De N247 van Amsterdam naar Hoorn tussen de A10 en Broek en Waterland. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. You know Every single boy I know is thinking that he's in control. I think you could do to break his strife. Cause he's mystical cool and this is his party. I've seen it half a million times. You can play forward or rewind. And you'll always do what she decides. Cause she's got the kids to get you started. All Boy, voice is she's taking over you. All mad when you look into her eyes. All Boy, voice is she's got your hypnotized. I'm talking to you, she'll make a your body, your body.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 Punt 9. Love where love may please, soul in its gifts, eight more to sneeze.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft nooit de belofte gekregen dat het NAVO-lid kan worden als het vrede sluit met Rusland. Dat zei NAVO-topman Rutte op een persconferentie. Volgens hem is het NAVO-lidmaatschap geen onderdeel van een vredesregeling. De man die vanmorgen in München inreed op een demonstratie wilde vermoedelijk een aanslag plegen. Dat zegt de deelstaatpremier van Beieren. Zeker 28 mensen raakten gewond. De verdachte is een 24-jarige asielzoeker uit Afghanistan die in München woont. In België ligt het luchtverkeer stil wegens protesten tegen de nieuwe regering. In Brussel gingen tienduizenden mensen de straat op. Op sommige plekken ontstonden gevechten met de politie. 17 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen vorst. Morgen vrij veel bewolking, soms wat zon en een graad of drie. V now Te zwaar. En iedereen is Zijn komt over hem. Komt over hem, komt over hem, komt over hem. Dan hielden alle mensen van elkaar. Zijn vriendje zal eens begrijpen waarom je ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor hem buigen als hij de troon besteed. En toen altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren, en niemand werd er arm. Yeah As they seem